Ja, hallo. Hoi Brendan. Hoi Sam. Ik, ik stop de recording wel even. Dit is een best wel beroerd begin, denk ik. Of, of zullen we gewoon door, door opnemen? Kan je niet de andere afhakken? Of, uh... Goeie. Hoi, leuk dat je luistert <laughs> naar uh, de podcast van Brendan en Sam. Hoi. dit is een Skype-gesprek met, dit is onze nieuwe podcast, die geen vaste naam heeft nog. En daarom zijn we voor de makkelijkste weg gekozen, of hebben we voor de makkelijkste weg gekozen. Een Skype-gesprek met, en daar zullen wij samen iedere week iemand proberen uit te nodigen om eens te praten over iets uh, wat ons bezighoudt. En dat uh, heeft vooral met internet, technologie, sociale netwerken en dat soort uh, geëikeld te maken. Maar wie weet uh, krijgen we ook nog wel eens een keer... Uh, Zin om iets over politiek of uh, Sinterklaas, racisme, uh, dat ligt natuurlijk dicht bij elkaar, um, <laughs> te, te praten. En dan gaan we proberen ja. iemand aan te, uit te nodigen. Maar uh, ik ben de Sam en, de, en mijn beste vriend uit Amsterdam, Brendan, die is dus met ja. Skype verbonden. Heel goed, ja, helemaal verbonden, helemaal online, helemaal sociaal. Hoeveel headsets heb jij gekocht voor deze podcast? Uh, twee. Uh, en hoe, hoeveel heb je er nog? Ik heb er nog één. Die andere is spoorloos verdwenen. De ik denk dat Sinterklaas die uh, aan iemand anders heeft gegeven. Zo. Ja, ja goed, hè? Altijd ja. pech. Nu kan ik me herinneren dat ik een foto zag van een, van een kindje met een headset. Ja, ja maar dat is, niet, dat is een andere headset. Uh, dat, is niet, uh, dat is niet dezelfde. Dus uh, dat was een gewone koptelefoon. Uh. Aha. Maar, uh, nee, die heeft hem niet gestolen of zo, of wat dan ook. Want anders zou die nu in Spanje zitten. Hé, hey, maar hartstikke... <laughs> ja. Nesga, hij gaat toch pas morgen naar huis? Maar ik snap wat je <laughs> bedoelt. Uh, nice. Uh, nee, maar kijk, jullie luisteren natuurlijk nu al... Uh, wat is dat, een minuutje naar ons... Uh, ik, ik, ik heb al een paar, een paar keer eerder een podcast opgenomen. Ik, uh, wekelijks maak ik een podcast over tablets uh, die ik plaats op mijn blog. en Brendan die ken ik uh, best wel goed via de Google Plus en we hebben regelmatig contact. En toen dachten we van nou, het is eigenlijk wel leuk als we daar wat meer mee gaan doen. Dus ik ben ontzettend blij dat hij ondertussen ook een, een headset heeft gekocht, want de eerste gesprekken dat leek nergens na. Niet omdat hij zoveel veel verkocht, maar meer omdat het gewoon niet te verstaan was. Dus hè, we, we hebben nu bijna alle ingrediënten om, om een leuke podcast te maken. Behalve een goed format, een leuke gast <laughs> en ervaring. Dus mm -hmm. eh, we zullen zien hoe, hoe, hoe dat vandaag gaat, de eerste versie. Maar uh, ik denk dat we beide wel kunnen beloven dat we ons best gaan doen om, uh, om beter te worden, of niet? Ja, we gaan hartstikke hard ons best doen om hele interessante dingen te vertellen. Hele interessante gasten uit te nodigen en die ook hele interessante dingen te laten vertellen. Yeah? Ja. ja en Misschien dan... hebben we nog wel een paar scoops ooit. Uh... Denk je echt? Ja, natuurlijk, daar gaan we toch voor of niet soms? Uh, ja, scoops zijn uh, altijd geinig. Ik vind het juist, uh, wat ik vooral interessant vind, vaak is dat je even kan praten over dingen die al een beetje gebeurd zijn en de, eh, of die lekker in ontwikkeling zijn, <lacht> zodat het. Dat je er een beetje aandacht aan kan besteden. Maar de, ja. vandaar dus, hè, wij gaan samen dan proberen iemand te interviewen of een soort ronde tafel uh, Skype gesprekken te, te houden. En dat hoeft niet met één, dat kan met meerdere gasten zijn. En we zullen proberen wat soundbites en dat soort dingen allemaal te gaan verwerken. Ook dat hebben we deze week geprobeerd, alleen ik faal natuurlijk keihard in dat soort dingen. En, uh, ja. Hoort hem nog niet. Maar deze week, uh, nu we een beetje over de podcast hebben gehad. Deze week uh, uh, hebben we dus nog geen gast. En dat is natuurlijk een beetje om ons te leren kennen. En gaan we het hebben over ons allerfavoriete onderwerp natuurlijk. Google Plus. Jee. Jee. Ja. Brendan, Brendan is Mr. Google Plus in Nederland zo'n beetje. En uh, vandaar dat het natuurlijk... een. Um, um... Zegt Sam, hè. Zegt Sam. Dat is niet iets wat ik zelf zeg. Uh. Nou, nu moet ik ook wel zeggen dat... dat, dat... Ik weet niet of jij jezelf echt zou bestempelen als Mr. Google+, maar jij bent wel echt een evangelist, toch? N nou, een beetje wel, ja. Ik vind het wel leuk om erover te vertellen en de mensen over te halen om het te gaan doen uh, en te vertellen wat nou precies de voordelen ervan zijn. Uh, uh, dus ja, wat ja, dat betreft heb je wel gelijk. En, en ik zie je regelmatig, uh, niet alleen posts van jouw hand of updates van jouw hand, maar ook van anderen, in, in dingen als uh, pionierskringen en meest, be-, meest invloedbare. Ja, het woord, het, woord, het woord pionier, dat had nooit moeten vallen eigenlijk. Maar goed, uh, is, uh, dat is nou eenmaal op een gegeven moment gekozen, omdat mensen inderdaad er al vroeg, die er vroeg bij betrokken waren, en dan valt de term pionier. Ja, en na. dat wordt dan gebruikt. Zelf is, mijn is, is die groep mensen, heb ik zelf ingedeeld met de naam G+. Borrel. Dus uh, dat even ter uh, verduidelijking: ik heb geen uh, pionierscirkel uh, of wat dan ook. Een drokkelapenkring. Eh, ja. De, de zuipschuiten van G, uh, die niet gaan slapen, zeg maar. Uh, nee, dat, uh, nee, maar uh, ja, ik ben er wel heel actief mee bezig, inderdaad. Uh, en, uh, en dat vind ik ook heel leuk om te doen. En ik vind het ook vooral leuk om steeds weer opnieuw te ontdekken van wat nou de mogelijkheden zijn van Google. En ja, waarin verschilt het van de andere sociale netwerken en waarin is het eigenlijk hetzelfde? Ja, nou ja. Dus, uh, Precies, en dat was dus dan ook een. Nee, maar ik zeg dat zo, omdat jij natuurlijk een vrij uitgesproken mening heeft, hebt over, over Google. En dat dat dus een, een heel makkelijk onderwerp uh, was voor ons om, om een begin te maken. En dan uh, kan ik natuurlijk best verklappen: we hebben al eerder geprobeerd een podcast op te nemen. Dat, dat ging nog wat beroerd. Maar dat kwam al heel snel dat we vrij lang hebben zitten praten over van wat. Hè, wat. Wat is nou Google Plus en waarom? En uh -huh. eh, dus dat, dat gaan we dan vandaag eens eventjes eh, proberen. En wat uh -huh. ik dus net al zei, we hebben wat soundbites eh, proberen uh -huh. op te nemen. Nou, dat is een beetje mislukt, maar gelukkig hebben we het ook allemaal laten invullen in een formuliertje. En dus die zullen we uh, uh -huh. proberen, dat zal ik proberen te verwerken uh -huh. um, in, in, in, in Google of uh, in, onze, in onze Google Plus podcast aflevering, whatever. Maar. Uh -huh. um, wat is jouw pitch? Uh, jij komt een meisje in de kroeg tegen of een, een jongen in de kroeg tegen en zegt. Uh, hey, mag ik jou mm -hmm. Facebook? Of zegt ze van nou, ik, ik gebruik geen Facebook. zeg je van nou, weet je wat je dan moet doen? Je moet mm -hmm. naar Google Plus. Ja. En dan? Je moet naar Google Plus. En uh, daar moet je dan uh, gewoon heel erg actief worden, want dat is zo ontzettend leuk. Um, ja, dat is wel even een, dat is wel een interessant voorbeeld, omdat uh, in de kroeg heb je toch weer een andere verhouding, zeg maar, tot de persoon dan uh, meteen op een sociaal netwerk. Um, maar ja, ik zou zeggen van, ja, je moet op Google+, omdat je daar nog meer andere leuke mensen kunt ontmoeten. Net zoals dat je leuke mensen ontmoet in de kroeg. Um, hè, en ook allemaal mensen die je nog niet kent. Want dat is vaak ook waarom je uitgaat. En niet alleen om met, samen met de mensen die je kent ergens naartoe te gaan. Maar voor heel veel mensen is het ook een reden juist om andere mensen weer te ontmoeten. Uh, in te zien en, uh, en dat is ook een van de dingen die, waar Google Plus heel erg sterk in is, uh, om, om op basis van een interesse dus andere mensen te vinden. Uh, dat is waar we in het vorige gesprek ook over hebben gehad, zeg maar, van is Google Plus dan te benoemen als een interessenetwerk? Ja, ja, daar, daar, daar komen we op. Ik, ik ben eigenlijk een beetje geschokt dat ik per ongeluk zo'n goed voorbeeld heb gegeven over de, <laughs> over de kroeg. Maar inderdaad, en, en ik herken een trend. Je hebt een, een kring en je leert mensen kennen in de kroeg. Ja. Ik, ik denk dat we al snel weten wat voor een type brand dan is. En mijn uh, bier staat hier al klaar, dus dat uh, <laughs> ja, komt helemaal goed. Maar ja, nu zitten we op Skype, dus dan telt het natuurlijk niet. Nee, uh. hey, maar... Uh, maar dus, dus jouw antwoord, wat is Google+, Plus? als je het gewoon dus een, een pitch geeft of het nou in de kroeg is of een, iets anders. Als jij een blogpost schrijft voor, voor Dutch Cowboys en, mm -hmm. en jouw editor-in-chief vraagt van, joh, kan jij zorgen dat je twee, drie zinnen boven iedere post zet, zodat we eventjes weten wat Google+, Plus is? Mm -hmm. wat, wat voor iets schrijf je dan? W wat is Google+,? Dan schrijf ja... Uh, in twee Google of drie Plus. zinnen? Google plus is een uh, sociaal netwerk waar je heel vlot uh, interactie hebt met andere mensen. Ja. Uh, dat, zou, dat is wat in de notendop zeg maar de pitch, uh, uh, of tenminste Google plus is een sociaal netwerk waar je uh, heel snel uh, interactie hebt met allemaal andere mensen die je niet kent op basis van uh, interesses die je deelt. Oké, okay, nou, dat is natuurlijk precies de vraag die we hebben gesteld aan, uh, aan onze Google Plus vrienden en mensen op Twitter mm. en Facebook. En Erik uh, Rijsdam, uh, ook een bekende Google Plusser, of in ieder geval tik het in, plus Erik Rijsdam met een S. Dan vind je hem op Google Plus. Die heeft natuurlijk eh, of niet natuurlijk, maar die heeft ook antwoord gegeven. En zijn antwoord is uh, op de vraag hoe zou jij Google Plus omschrijven in twee of drie zinnen. Overzichtelijk en gestructureerd. Ik ben in controle en er is ruimte voor discussie over onderwerpen die ik leuk vind met mensen die ik wel of niet persoonlijk ken. Komt redelijk overeen met jouw uh, uh, mm -hmm. definitie ja. van Google+, toch? Ja, dat, dat komt uh, inderdaad uh, redelijk overeen. Uh, ja, je, je vraagt natuurlijk ook om dat in één zin zeg maar, uh, neer te zetten. En dan, uh, ja, dan kom je toch al gauw op zo'n omschrijving. Ja. Uh, en wat vooral er belangrijk in is, is de, is de opmerking uh, van dat het, uh, ja, het kunnen mensen zijn die je kent, maar het kunnen ook mensen zijn die je niet kent. Ja, precies, want uh, dat is inderdaad uh, wat je bijvoorbeeld ook in het antwoord van Irving Drommond uh, ziet, ook hij heeft uh, onze vraag beantwoord. En, en zijn definitie of zijn antwoord is, een plaats om volwaardige discussies te hebben over van alles, met als grote voordeel dat ik kan, zelf kan bepalen wie ik volg en met wie ik discussieer. In ieder geval, dat discussie, dat plak ik er een beetje aan... omdat ik uh, per ongeluk, uh, uh. de volgende zin van iemand anders antwoord las. Maar hè, met het uh -huh. grote voordeel dat wat hij volgt en wie hij volgt... dat is uh -huh. een van de voordelen. En ook hier hebben we dus weer een discussie voeren over iets. Uh, ja. Als we dan bijvoorbeeld kijken uh, na, naar Robert Davile... ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar dat kan uh -huh. haast niet anders... Uh, ook zijn antwoord is een bron van informatie onzinnig en zinnig. Een platform mm -hmm. om te discussiëren en te reageren. Een mm -hmm. leuke plek om nieuwe vrienden te ontmoeten... en zelfs in beperkte groepen professioneel te overleggen. en mm -hmm. Hij is dus de eerste die ook een ander aspect van Google Plus uh, benoemt. Namelijk mm -hmm. dat je ook hè, gesloten met elkaar kan om ja. omgaan. Mm -hmm. uh, de trend in deze antwoorden is discussiëren over dingen die je interessant vindt. Mm -hmm. Ja, ja dat, eh, dat is een van de krachten ervan. Eh, er is ook daar ook heel veel ruimte voor, omdat je dus ook onder andere praat met mensen die je niet kent, zeg maar. Dus daar is een veel meer ruimte voor eh, het uiten van je mening, zeg maar. Eh, in Nederland, van de Nederlandse Google-plussers hoor ik er niet zo heel veel van. Maar om bij de internationale mensen, zeg maar, en dan vooral eigenlijk de Amerikanen, die zeggen van ja, ik vind Google Plus geweldig, want ik zit daar niet met mijn familie op en uh, dan kan ik eindelijk allemaal zeggen wat ik wil. <lacht> en dat vind ik echt heel opvallend, zeg maar. Misschien zit daar ook een cultureel verschil in, uh, want ja, ik, uh, ik zit op, op andere sociale netwerken ook en daar zitten ook mijn, uh, mijn buren en mijn vrienden en mijn collega's op en, ik zit daar mezelf niet te censureren of wat dan ook. Hè. Maar blijkbaar is dat bij Amerikanen of sommige Amerikanen toch anders. Ja, nou, um, zo, zo kan ik wel in rap tempo alle quotes van, uh, van, de, uh, van de mensen die de vraag hebben ingevuld uh, kwijt in deze podcast. Want jij geeft in principe een antwoord wat uh, erg overeenkomt met het antwoord van Mark Jeuken. Uh, uh -huh. Ook weer een Plusser. Uh, mm. En zijn antwoord is een leuk nieuw netwerk dat dagelijks groeit en evolueert. Waar je makkelijk mm. nieuwe mensen tegenkomt waar je baas, oude vrienden of je ex mm. nog niet van gehoord hebben. Ja. <laughs> ja. Maar, maar wat helaas op het eerste gezicht wat te veel op Facebook lijkt. En dat is eigenlijk ook waar ik, waar ik graag naartoe wil in deze discussie. Wat we zien is dat als ik jou het vraag en als we, en als we de antwoorden lezen van, de, de, van, van andere mensen, is dat je dus een trend kan zien dat het een discussie-interesse-netwerk uh, mm -hmm. is. Of in ieder geval dat lijkt uit die antwoorden. Mm -hmm. Terwijl als je mensen vraagt van hoe zou jij twee, drie zinnen Facebook omschrijven? Dan mm -hmm. denk ik, en dat hadden we natuurlijk eigenlijk ook moeten vragen... alleen we zijn mm -hmm. beide niet zo heel erg actief op Facebook... dat we echt de antwoorden hadden gekregen. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat dan de heersende trend is... een sociaal netwerk, of Facebook, is de plek waar ik in contact blijf, ben... en blijf met familie, oud-klasgenootjes, vrienden, studiegenootjes. En dat is dus een, een, een netwerk wat door het overgrote deel van de gebruikers... echt wordt gebruikt... Uh, uh, voor, voor, voor contacten die je offline hebt uh, opgedaan... of het nou familie, vrienden of uh, wat dan ook is. En natuurlijk kunnen dat aan uitgroeien in de der tijd... door mensen die je uiteindelijk voornamelijk via online kent. Maar die eerste verbindenis is vaak toch... doordat je bij elkaar in de klas hebt gezeten... of doordat je toevallig een, een, een voorouder deelt of wat dan ook. Ja, ja het is uh, collega's, familie uh, en, en vrienden. En het is eigenlijk een online voortzetting... Van uh, je offline uh, vriend, vriendschappen en, en, uh, en netwerk, wat je hebt. Uh, en een verschil met Google Plus op dit moment is in ieder geval dat uh, Google Plus eigenlijk een, een voortzetting is van je sociale leven verder naar buiten toe in de zin van het opzoeken van mensen die je niet kent uh, uh, op basis van interesse. Op zich is dat niet, is Twitter daarin ook uh, vergelijkbaar. Um, maar ik moet wel zeggen, van, ik vind de vergelijking ook weer met, met Twitter altijd erg moeilijk. Ja, die vind ik ook heel snel mank gaan, inderdaad. Uh, want Twitter is toch... Ja, ja, het is een sociaal netwerk, maar... is niet vergelijkbaar met Facebook of, of Google Plus in de zin van wat je er verder dan allemaal mee kunt. Ja, je kunt er wel vergelijkbare dingen mee, maar het is echt niet... Uh, de gesprekken die je op Google Plus hebt... Dat, dat kan je niet nabootsen op Twitter, zeg maar. Dat gaat gewoon niet in 140 tekens. Nee, nee, nee, nee natuurlijk niet. Het is wel vergelijkbaar in de zin dat, dat je op Twitter wel vreemder gaat volgen... omdat je bepaalde interesses deelt. Maar je kunt er niet... Ja, je kunt wel een paar berichten uitwisselen, maar je kunt dus niet discussiëren. Uh, en dat is dus dan uh, het verschil van, uh, van Google Plus met, uh, met. Met, met Twitter... Uh, en bij Facebook is het meer, een, maar dat is een technisch verschil en het verschil met Facebook is zeg maar meer een sociaal cultureel verschil van ja, op Facebook is hetzelfde mogelijk eigenlijk als op Google Plus qua discussies, alleen je doet het niet, omdat je toch met andere mensen zit daar. Je gaat met je familie niet spreken, ik ga met mijn familie niet dit wat ik nu met jou bespreek, ga ik daar niet met mijn familie uh, bespreken zeg oh, maar. Dan, uh, uh, He, uh, ja, man, prachtig dat Google Plus en dat Facebook. En uh, leuk man, die laatste netboek. En weet ik veel wat dan zit. Die nou, in... dat is het inderdaad. Valt ik moet niet aan... <lacht> Nee, maar sowieso, ik moet er niet aan denken dat ik uh, het over Android versus uh, ice cream sandwich <lacht> moet hebben met uh, mijn met broertje of zo. Terwijl dan doe mij maar Arvid Bucks of zo, weet je. Vind ik dan toch leuker. Maar ja, uh, <lacht> ja. ja, als we Twitter even een beetje buiten beschouwing proberen te laten. Uh, want. Ik denk dat vooral Facebook uh, voor een heel groot deel verantwoordelijk is voor de term sociaal netwerk. Of in ieder geval, dat is dus mm -hmm. een van de sterkste associaties die dat opnoemt, of oproept. Ja. En dat betekent dus ook dat als je iemand vraagt voor een ander sociaal netwerk, dat het altijd vergeleken ja. wordt met Facebook. Facebook. Ja. Zeker als het dus niet alleen zo'n puur zender ding is als Twitter. Zeg maar. mm -hmm. Ja. Dat, en dat is misschien ook wel een beetje waarom ik uh, in een eerdere podcast... of in een eerdere gesprek wat ik met jou en Michael heb gehad... Uh, mm -hmm. en wat wij vorige week al over gehad hebben... maar ook regelmatig in, in, onder reacties en discussies mm -hmm. op Google+. Plus, uh, is het sociaal netwerk... Hè, gewoon omdat de heersende definitie van sociaal netwerk... zo erg aan Facebook is verbonden... is het dan niet gewoon veel verstandiger om het een in interessenetwerk te noemen... Uh, in, ik denk wel in de zin van. Uh, fuck you. Um, <laughs> Sorry. Ja, yeah, nee, maar dat is, uh, dat is weer zo'n fijne pop-up uh, bij mij. Uh, van de. Uh, uh, van de virus update dus ik weet niet of dat meegenomen wordt in de uitzending maar <laughs> ja, bij deze ja, ja, was dat ja, ja. dan een sponsored message uh, van uh, afast uh, antivirus uh, gebruik het software. ook niet serieus, gebruik gewoon windows uh, uh, security Defender, sowieso, nee ja. security essentials, dat werkt echt prima oh. Ja, oké. Okay. Nou ja, dan, dan, dan, dan, uh, dan zal ik dat doen. Um, wat was de vraag? Want nu ben ik de draad kwijt. Ja, ik was even bang dat ik je heel erg beledigd had met die vraag. Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee, maar ik zeg dus, is het, uh, is het verstandig om gewoon in het ja. algemeen Google Plus te omschrijven als een sociaal netwerk? Is Google Plus het nieuwe sociale netwerk of is Google Plus een interessenetwerk dat misschien nog wel veel meer raakvlakken heeft met een uh -huh. traditioneel forum? Mm -hmm. Alleen een heel breed forum. Een soort Fokforum. Ja. Die allemaal subforums <laughs> heeft. Met allemaal mensen die het interessant mm -hmm. vinden om over één onderwerp te praten. Mm -hmm. Ja, nou ik denk. Daar ben ik het wel mee eens, want anders krijg je, anders krijg je een dis semantische discussie Precies. over wat de betekenis van sociaal is. He? Want het is beide natuurlijk sociaal, maar als je, wel, als je een USP naar voren wil brengen op dit moment, dan denk ik dat het zeker verstandig is voor Google zelf om zichzelf als interessenetwerk te presenteren. En dat past ook goed bij de hele functie die ze hebben natuurlijk als zoekmachine. Dus je gaat niet onderwerpen zoeken, maar je gaat ...mensen zoeken op, jou, op jouw interesse. Dus hè, je bent op zoek naar, uh, uh, op, op internet, zoek je een bedrijf dat uh, jou de, jouw, de badkamer kan maken, zeg maar. Maar ja, je kunt op Google Plus ook zelf een persoon zoeken die loodgieter is... ...en die misschien zoiets voor jou kun, kan doen. Hè? Waardoor dat dus een persoonlijke uh, touch krijgt, uh, om het zo maar te noemen. Wauw, uh. is daar al een voorbeeld van dan? Nee, maar ik... ik, ik komt vooral in mijn hoofd bijvoorbeeld met, uh, met Marktplaats, dat die proberen dan hun uh, veel meer ook uh, uh, kleine zelfstandigen te stimuleren om te adverteren op Marktplaats. En dat is dus uh, ook iets wat je met, met Google Plus uh, zou kunnen doen, uh, uh, of wat kleine zelfstandigen zouden kunnen doen. maar um, Nee, daar is geen concreet voorbeeld van, maar hè, op die manier denk ik van ja, daarmee zet je jezelf beter in de markt dan door te zeggen van ja, wij zijn ook Facebook, want daar nee. komt het dan een beetje op neer. Uh, nee, ja, precies. Hè. En natuurlijk heb je helemaal gelijk. Die dingen zijn niet mutual, exclusive. en uh, Het is een nee. USB. En hiermee ja. scoren we heel veel punten op onze uh, sociale mm -hmm. media manager uh, ladder. <laughs> <laughs> Ma marketeer 3.0. Uh, online community service. Uh, benchmarking, et cetera, et cetera. Dus is, ja, boy. Ja. Ik ga trainingen geven, Rick. Ja. Ugeven, ja. <laughs> <laughs> uh, ik, ik wil je ook nog wel coachen. Dat, uh, oh, oh oké. Okay, ja, ja, ja. Precies. Dus ik ga de training geven jij coach me en dan, ja, ja, ja. en dan betalen we nog twee van die types uh, ja. geld voor, voor open deuren intrappen trappen. Ja. Um, nee maar, dat, nee, maar ja. in principe, ja. uh, in principe uh, is die vraag om jij natuurlijk uh, je bent ook uh, uh, sinds kort of in ieder geval hè, sinds nu sinds een paar maanden uh, een redelijk uh, uh, Belangrijke blogger voor bijvoorbeeld Dutch Cowboys, omdat je natuurlijk schrijft over de ontwikkelingen van Google+. daar En mm -hmm. het gaat me juist om dat soort sites, hè? niet alleen mm -hmm. Dutch Cowboys, maar mm -hmm. uh, noem tweakers, noem alles. Daar wordt het heel vaak gezegd als hè, Google+, het nieuwe sociale netwerk van Google. Lalala. Het gaat me om, om die term. Maak mm -hmm. je het, jezelf het leven niet makkelijker als je het gewoon een interessenetwerk noemt. En nogmaals, die dingen sluiten elkaar natuurlijk niet uit. Nee, nee, ja, ja, ik zou, zou het zelf niet zo als ik het introduceren, uh, puur gewoon vanuit het. Uh oogpunt van uh, hoe leg je het een lezer uit, ja, dan, dan moet je toch zeggen van uh, het is een sociaal netwerk wat op dit moment dan vooral door uh, interesses uh, gedreven wordt en misschien ook wel uh, voor altijd. Uh, ik, de strategie zeg maar achter Google Plus, daar heb ik denk ik wel uh, goed inzicht op. Maar welke bochten ze verder gaan nemen daarin bij, bij Google, hoe ze daar tegenaan kijken. He, een van de sterkste interessenetwerken is, uh, of communities, zou je het kunnen noemen, is bijvoorbeeld die van fotografen op dit moment. Ja. He, dat, dat is al echt gigantisch, uh, uh, daar kun je verder van alles en nog wat van vinden, maar dat is wel een hele, een hele mooie zet gewoon. Ja. En Ik vind het ook heel interessant om te zien bijvoorbeeld, want Flickr is dan het, uh, het grote fotografenetwerk. Uh, of tenminste daar worden veel foto's op gepubliceerd. Maar als je dan gaat kijken naar die aantallen van die ik heb gezien. Eh, dan werd er was er laatst nog van. Um, de iPhone is het meest gebruikte apparaat om foto's te uploaden naar Flickr. Mm -hmm. eh, uh, en wat je ziet op Google Plus. is dat het dus uh, fotografen zijn die um, uh, met dus echte. Echte camera's uh, aan de slag gaan. Ik, bedoel, ik ken die al die modellen niet, maar ik bedoel, dat zijn niet jouw. Uh, dat is niet mijn, uh, mijn, uh, mijn gewone 10-megapixel uh, point-and-shoot dingetje. Dat zijn allemaal van die dure, dure dingen. Ja, veel, veel wel. Maar dat is eigenlijk inderdaad. Daar, daar onder, uh, hoe zeg dat? Daar verwerp je eigenlijk meteen mijn volgende vraag al, al, al mee, Want we hadden het natuurlijk eigenlijk ja, van, het is een interessenetwerk. En het was eigenlijk mijn vraag van, joh, dat zijn we dan wel zo leuk met elkaar eens. En je deelt mm -hmm. mensen in, in, in kringen in en dat soort dingen. Maar denk je dat het in het algemeen, bestaan die subsets wel, hè? S mm -hmm. Maken ja. mensen gebruik van die kringen? En mm -hmm. eigenlijk gaf je al van tevoren het antwoord, eh, ja, uh, fotograaf is echt het... Mm -hmm uitgesproken best voorbeeld wat je, of, uh, wat je daarvoor kan geven. Dat is inderdaad een echte community aan het worden. Of in ieder geval eigenlijk al bijna vanaf dag één. Want die mm -hmm. tools zijn gewoon prachtig die Google uh, die Plus daarvoor biedt. En, mm -hmm. Ja, ik kan het eigenlijk niet beoordelen, want ik ben geen fotograaf. Maar je ziet gewoon dat, dat photografen, professionele fotografen het heel fijn vinden. Ja, zo. Uh, ja. En uh, dat, dat is gewoon. Maar het allergrootste community aspect, natuurlijk, is dat Google Plus is eigenlijk. Hè, op, zeker nu nog. Al, al maar wel, weliswaar met zo'n nou, het, het 60 miljoen mensen of zo die erop zitten. 58 miljoen geeks. Ja, uh, achter mijn geeks. En ook nog eens Google Geeks. Ik bedoel, ja, ja. de allergrootste pagina's die gevolgd worden. Dus de bedrijfspagina's. Ja, de, de top 10 is gevuld met Gmail. Android, mm -hmm. YouTube, uh, ik bedoel, het is gewoon een grote fancommunity uh, natuurlijk wat dat betreft. Uh, hè? Uh, en daar is niks mis mee, maar je kunt je natuurlijk ook afvragen van ja, oké, okay, wat, wat is dan de volgende uh, springplank? Uh, het is heel fijn dat je allerlei fans hebt, maar uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar een Apple, daar is dat heel fijn voor, omdat die hardware verkopen en als mensen daar fan van zijn en dat, en dat goed spullen is en dat aan anderen vertellen, en dan kopen ze het ook maar Google is geen Apple. Google is gewoon voor iedereen, zeg maar. Die verkopen niet oh. een, een bepaald soort uh, stuk uh, hardware waar, je, waar bepaalde dingen aan verbonden zitten en een bepaalde prijs. Google heeft wel een product, hè? Google ja. ver verkoopt informatie en wij zijn alleen geen klanten. Wij, mm -hmm. maken dat, wij maken deel uit van het product, want uiteindelijk is Google natuurlijk in principe gewoon een advertentieboer. Ja. En en dat is natuurlijk, uh, uh, als je die vergelijking met Apple trekt, van uh, mm. mensen kopen iets bij Apple en de kopen ook echt zat mensen, of bedrijven kopen zat bij Google hoor, maar het, mm. <laughs> wij zijn ja, maar dat... niet degene die dat, die dat doet. Nee. nee, maar die omzet die komt voort uit advertenties. Hè? Dat grootste gedeelte van de omzet komt voort uit advertenties en uh, dat komt voort ook uit het feit dat ze gewoon zoveel kijkers hebben, zeg maar. He, dus je wil gewoon een algemene groep mensen zoveel mogelijk aanspreken. He, en niet alleen maar mensen die fan zijn van Google. Nee, ik bedoel ook mensen die waar ze ook mogen zitten die nog nooit van Google gehoord hebben. He, die moeten het ook weten bij wijze van spreken. Dan heb je het nu nog over Google Plus? Uh, ja, Google Plus Google eigenlijk ook. Want dat is dus de sociale laag. Het ja, officiële Google-verhaal is dus. Google Plus is de verbinding tussen alle andere. Ja, wacht nou, eventjes, wacht nou eventjes, heel, heel even. Want nu, nu krijg ik zometeen. Uh, krijg ik op het donder van Patrick Makkai. Uh, want hij, hij heeft het Google-antwoord gegeven. Zoals ik het dan maar noem. <laughs> en jij ja, okay. gaf net al aan van. Hey, ik weet al. Uh, uh, of in ieder geval, ik denk dat ik een goede kijk heb op, op de tactiek mm. van, van, van Google. En, en dat soort dingen. Uh, dat de, het antwoord van Patrick Makkai geeft daar misschien wel een mooie aanleiding voor. Om het. Uh, om het te geven, en eigenlijk las je het bijna per ongeluk al voor, maar wat, Robert, of, uh, wat Patrick's antwoord is op, uh, op de vraag van wat is Google+, Plus, is Google+, Plus is de verbindende laag die Google diensten integreert en verrijkt met nieuwe communicatiemogelijkheden. Het nieuwste gedeelte waarin updates kunnen worden gedeeld... ...brengt de kracht van Twitter en de overzichtelijkheid van Facebook... ...welke overzichtelijkheid <laughs> uh, van, van Facebook-treds... Ja. ...samen in een overzichtelijk snelle interface. Nou, in principe is dat natuurlijk wel uh, het, uh, het antwoord wat Google wil dat je geeft. Uh, of in ieder geval, hè, dat is zoals ze uh, het mm. zelf proberen in de markt te zetten. Overigens ja. wil ik dan meteen ook eventjes, omdat Peter zo'n mooi antwoord heeft gegeven... ...ook even zijn artikel pluggen op, uh, op een manier om.nl de kracht van Google+. Hij uh, heeft hij een heel uitgebreid artikel uh, uh, geschreven voor, voor de echte pure beginners. Misschien handig voor als je iemand door moet sturen naar uh, een beginnersuitleg van Google Plus. En volgens mij zijn er ook nog wat beginnersartikelen uh, van, van jouw hand toch te vinden op het internet? Oh ja, ja. Ook, ook op mijn eigen webblog uh, tasing.blogspot.com en uh, ik heb ook ditzelfde ding, Ook staat ook in een van mijn blogs uh, voor Dutch Cowboys uh, over dat het een, een verbindende laag, of tenminste ik weet niet of ik het exact zo heb omschreven. Dus, um, maar, maar dat, dat, staat ook, uh, dat staat ook vermeld. En uh, ja, het is gewoon. Uh, uh, Google, je kunt het omschrijven als een interessenetwerk. Maar op termijn is het natuurlijk de bedoeling om. Uh, om een allesomvattend iets. of alles. Uh, een. een, een alle Diensten van Google omvattend geheel uh, te presenteren, zeg maar. En dat uh, Google Plus is daarin de verbindende factor. Ja, maar dat, dat vind ik zo'n vaag marketinggebabbel. Ja, waar merk ik daar dat dan? Het voorbeeld is dat als je nu inlogt op. Kijk, als je inlogt op Facebook, wat zie je dan? Ik geef je Ik kom komt never nooit op Facebook. <nial5> <suction> <laughs> nou, dan zie je vooral eigenlijk gewoon je eigen stream en de stream van, van, van je vrienden en familie. Hè. Dat hebben ze ook een frictionless sharing noemen ze dat dan, hè. Delen, zonder, delen met glijmiddel zeg maar. En uh, dat, dat, dat als, als Pietje Puk, jouw broertje uh, Rick Esley zit te luisteren, dan, uh, dan ga jij dat ook zien en dat is allemaal prachtig en weet ik veel wat allemaal. En je ziet natuurlijk aan de rechterkant advertenties. Nou, als je bij Google Plus inlogt, nou, dan zie je ook de stream van de mensen. Je ziet aan de linkerkant uh, uh, wat, uh, wat uh, de groepen, de cirkels die je hebt. En aan de rechterkant nog meer verwijzingen naar andere dingen van Google Plus. En bovenin staat Gmail, calendar, documents, foto's, sites. Dus daarin worden alle andere properties van Google, van Google vermeld. Van hey jongens. Ja, ja wat is er? Ja, je, ik snap wel dat, dat je die dikbar daarbovenin uh, eventjes noemt, maar je weet dat nog echt twee of drie dagen dat ding nog maar bestaat, hè? Ja, maar dan komt er wel dan komt er voor iets voor in de plaats. Um, twee of drie dagen, hoe weet jij dat? Weet uh, je dan de datum? Uh. Uh, ja, maar... Nou, uh, uh, uh, ik weet even zijn voornaam niet. Jason Casey of zo, de, de product manager van... Mm -hmm. uh, uh, de, de nieuwe Google Toolbar. Die heeft uh, woensdag, uh, afgelopen woensdag gezegd... dat de mm. roll-out in principe in een week uh, uh, gedaan zou Aha, zijn. Okay. Dus, dus daar baseer ik me op. En uh, okay. weet is het nog een week ik, of... ben, ik ben heel benieuwd. Want ik, ik was er zelf niet zo enthousiast over eerlijk gezegd. Want die bar die je nu helemaal bovenin hebt... die meteen verwijst naar al die dingen. Zoals Gmail. Dat we heel veel gebruikers ook gewoon hebben. Die is dus in één keer beschikbaar. Dat gaat vervangen worden door iets... dat je eerst naar een knopje moet. En dan ga je al... Uh, en dan krijg je een mouse over en dan krijg je daar ja, weer een e-mail. Ja, waarvan ik denk: van waarom wil je dat doen? Want het is precies, precies het idee: is van, dat je dus ook wijst van, dat er nog veel meer zaken zijn dan alleen maar. Uh, ...Google Plus of uh, Google, de zoekmachine. Dus ja, ik ben heel benieuwd uh, wat ze uh, ermee gaan... ...of ze het ook echt gaan uitrollen. Misschien wel. Uh, het lijkt er wel op. Het plan is volgens mij nog steeds van wel. En maar ja. dat was ook de reden dat ik zo spastisch reageerde. Uh, uh, want jij was aan het vertellen van... ...ja, het is leuk dat, ze, dat die verbindende laag... ...en dat komt omdat die zwarte bar daar zit. Ja, en nee, dat daarom van... reageerde ik ze een beetje spastisch. Want het wordt zo meteen een... een, een, een, een... Uh, ja. Verborgen, hè? Ik bedoel, het is een, een, een drop-down en mouse-over... Ja. En dan moet je dus twee keer klikken of je nog wel iets doet. Ik heb altijd wel nog het gevoel, als ik zoiets hoor... en ik ben het helemaal met je eens hoor, ik hou ook niet van al die kliks... maar kan jij je nog herinneren dat je drie keer op de A moest drukken... om een C te sms'en? Nee, serieus, dat is nog niet zo lang geleden hoor. Ja, ja. En dan je we helemaal spastisch... als we twee keer moeten klikken om op Gmail te komen. Maar je hebt wel helemaal gelijk. Het is natuurlijk... Nou ja, gelijk, dat weet ik niet meer. Misschien werkt het hartstikke goed, maar over het algemeen is het vanuit usability perspectief zo van ja, je moet zo, zo min mogelijk verbergen en zo min mogelijk acties uh, hebben. Tenzij het zo voor de hand liggend is dat het eigenlijk uh, uh, dat het niet uitmaakt dat je een extra handelingetje verricht. Omdat het gewoon een hele logische stap is om iets te doen. Uh, ja. Maar ja, uh, het Google logo, uh, Google Plus logo leidt nu dan naar, uh, uh, uh, gewoon weer naar Google Plus zeg maar. Um, maar dat, was, dat is in die nieuwe versie ook weer iets anders geworden, geloof ik. Uh, dus ja. ik, heb hem, ik heb hem al bekeken. Want jij hebt hem toch ook al bekeken? Ja, ja, ja. ik heb ja, hem gewoon en, op, uh, nu voor me staan. Ja, en uh, ja, bij mij is hij weer teruggezet, om een of andere reden. Ik vond ik verder ook niet erg. Dus, Je ja, hebt die cookies uh, waarschijnlijk gewoon verwijderd of wat dan ook. Ja, of dat is voor me gedaan, op een of andere manier. Um, uh, maar nogmaals, het, uh, hè, het blijft dus het idee van uh, dat je dan uh, ook geleid wordt naar de andere, uh, an het andere uh, wat Google te bieden heeft. Uh, ja, oké, okay, oké. Okay. Maar dat is dan een... een, een... Ik zou dat niet daardoor een verbindende laag durven te noemen. Want dan zou je dat argument ook kunnen zeggen van... Gmail is de verbindende laag tussen alle Google-diensten. Want daar is die zwarte bar ook zichtbaar op dit moment. Dus mm -hmm. eh, dat vind ik een beetje te makkelijk. Maar stel nou dat, dat, dat, dat ik geen Google Plus zou gebruiken. Maar ik ben wel een gebruiker van Google Docs, van Google Cal Calendar en Gmail. Heb ik dan een reden... Om Google Plus, op dit moment hè, heb ik dan een reden om Google Plus te gaan gebruiken? Omdat een van die diensten of die integratie daartussen beter wordt als ik ook een Google Plus gebruiken word? Ja, dat, dat denk ik wel. Want als jij uh, op Google. Ik, Plus ik niet zit... namelijk. Hmm, hoezo? Nou ja, goed, ik ben We heel men, erg begin, begin nu al met het tegenargument voordat ik mijn voorargumenten heb Nee, vergeten. nee, nee, ik wil alleen de, de reden geven <laughs> hey. waarom ik die vraag stel. Want ik, ik zie hmm. niet waarom ik dat zou doen als, als, op dit moment als ik het niet, als ik niet gewoon ik... leuk zou vinden om Google Plus te gebruiken. Stel nou, nou dat je bijvoorbeeld uh, aan iets werkt en je moet dat met meerdere mensen in een kring delen. Is het dan makkelijker om dat via Google Plus te doen of via Gmail? Nee, via, de, de, verreweg de makkelijkste manier in mijn optiek is gewoon via Google Docs. Ja, zodra maar, dat... ik, nee, maar... Stel nou dat ik maak een spreadsheet aan maak en ik moet dat met uh, drie, vier, vijf, weet ik veel mensen delen. Het makkelijkste op dit moment voor mij is gewoon het Excel-sheet openen of aanmaken in Google Docs. En dan die grote blauwe knop rechtsboven te gebruiken om de e-mailadressen in te vullen van de mensen die het nodig hebben. Zonder dat ik dan de moeite hoef te doen om uit te zoeken of van die vijf, hoeveel mensen er al op Google Plus zijn, hoeveel er ook actief... hun Google Plus checken... en of ik ze in de juiste kring heb staan. Wat mij betreft is het nog veel en veel en veel makkelijker... om gewoon het e-mailadres in te vullen. Ja, maar je, jij hebt het over dat je het een of het ander gebruikt. Maar je moet natuurlijk... Uh, uiteindelijk beide gebruiken. Bijvoorbeeld zoals die Google Plus borrel die ik dan samen met Tim van der Rijt heb georganiseerd. En dan heb je aan de ene kant een Google Doc waarin iedereen zich kan opgeven van ja ik kom of ik vind dit of ik vind dat. En aan de andere kant heb je dus de Google Plus post uh, waarop uitgebreid gediscussieerd kan worden over van uh, wat er allemaal moet gebeuren en wie er uitgenodigd moet worden en wie niet en uh, et cetera. Snap je? En als je bijvoorbeeld ergens over, in een project met mensen samenwerkt, dan is dat een hele handige manier om dat soort dingen te doen. En dat is voor heel veel mensen nog ook best wel nieuw eigenlijk om dat soort dingen mm. te doen. En, en daar, maar daar zitten wel degelijk voordelen aan vast. En je hebt dus in theorie wel een, ja. In theorie. In te, nee, in, in praktijk, want dat heb, dat heb ik ook gedaan. En dat hebben we en bij andere mensen ook aan meegewerkt. Dus, dus daar, daar zitten wel degelijk voordelen aan en je hebt ook bijvoorbeeld in Google Plus een, een dashboard zeg maar, van al je, uh, uh, van je communicatie, zeg maar. want je, je chat staat er in open en je hebt dus je posts en je hebt je hangouts uh, beschikbaar. Uh, dat wordt op dit moment natuurlijk nog niet zoveel gebruikt, maar dat is wel iets. En naarmate dat groeit wordt het steeds meer en dan heeft dat wel degelijk voordelen ten opzichte van uh, alleen in Google Docs zitten. Zeg maar. Ja, maar ook een heleboel mensen hebben gewoon google.nl of .com als homepage of uh, iGoogle, hun Google dashboard, mm het -hmm. traditionelere dashboard. Ik zie nog steeds niet zo heel erg van waarom Google Plus daar nou echt toegevoegde, wa toegevoegde waarde is. Ik snap wel het, het, het verhaal van het delen met een groep, dat, dat herken ik wel. Ik, ik zeg op dit moment kan ik me nog niet echt voorstellen dat, dat ik dat uh, zou gaan gebruiken, want ik moet er niet aan denken dat je iets met vijf mensen wilt delen. Terwijl de drie ervan wel een Google Plus account hebben, maar het nooit mm -hmm. checken. Eentje super actief is en eentje nog niet, helemaal niet actief is op mm -hmm. Google Plus. Dat betekent ja. dat ik gewoon zoveel uitzoekwerk moet doen voordat mm -hmm. ik überhaupt iets kan delen met iemand. Nee, dan ja, maar dan, dan. Kijk, in bepaalde. De vraag is natuurlijk van. Uh... Uh, als niemand erop zit, ja, dan, uh, dan, dan heeft dat op zich natuurlijk geen voordelen. Maar in het dat voorbeeld van de Google Plus borrel, ja, iedereen die naar de Google Plus borrel werd uitgenodigd, zat natuurlijk al op Google Plus. Mm -hmm. uh, en heeft al zijn instellingen al uh, ingesteld staan. Dus ja, daar, voor die groep mensen heeft het zeker uh, een voordeel om dat te doen. Nee, natuurlijk. Uh, uh, maar mijn vraag is... Was... Als, als, als, als, als dat niet zo is... ja, Want je, je vroeg specifiek om een voorbeeld eigenlijk, van ja, waar werkt het wel? Wat is dan het voordeel? Nou ja, daar heeft het een bepaald voordeel. Uh, maar als, dat, als mensen niet op Google Plus zitten, ja, dan is het natuurlijk erger ingewikkeld om dat te gaan gebruiken. Om mensen te gaan informeren of daarmee te gaan communiceren, inderdaad. Uh, Um, maar ik kan wel vanuit Google Plus natuurlijk chatten met mensen via de Gmail... terwijl ze niet op Google Plus zitten. Ja, dus, ja, ja uh... dat is, dat is, dat is zo'n beetje nog wel inderdaad een vraag. Dat vind ik inderdaad sowieso een interessant iets om gewoon te vragen wat jij ervan vindt. Uh, maar, maar, maar mijn vraag was dus in, eigenlijk in zoverre van... Goh, wat, waarom is het voor een gebruiker die nu drie Google-diensten gebruikt... Gmail, Calendar en Docs, of oh, oh, misschien wel vier, Reader... Waarom is het dan beter voor, of leuker om ook Google Plus te gaan gebruiken? En dat bedoel mm -hmm. ik meer een beetje. Daar ja. ja, zie ik mm -hmm. het nog niet heel erg in terug. En ja, ik weet dat je vanuit Reader makkelijk op Google Plus uh, een update ka kan delen. Maar ja, mm -hmm. wat, ik, ik vind het we hebben het natuurlijk, we zitten natuurlijk in onze verbindende laagfase van onze podcast. <laughs> dus uh, nee. verbindende laag leader inzit hier. Ja. Um, nee, maar bedoel, ik, ik ben nog niet uh, super onder de indruk. Van, van die integratie. En mm. eigenlijk jouw eerste en sterkste argument van het is lekker zichtbaar. Mm -hmm. eh, dus Gmail, agenda en dat soort dingen bovenaan in je mm -hmm. bar. Die, die, heeft, die neemt Google van de week gewoon voor jou weg. Dus... Ja, uh, en maar daarvan zeg ik ook van ja, ik snap eigenlijk niet waarom ze dat doen. Uh, en ik heb een vermoeden dat ze, een, ja, een, ik, de, de, ik heb een idee van nou, ja, ze willen daar iets... Iets mee bereiken dat het er vriendelijker uit gaat zien ofzo, ik weet het niet, maar het is, het is ook een, het is een hele rare zet, omdat oh, ik heb het al over usability gehad, maar ook over allerlei andere uh, platformen, zeg maar, zijn ook op dit soort manieren ingericht eigenlijk, uh, die, die dit soort dingen proberen te doen. Um, dus, ik ben heel erg benieuwd of ze het gaan doen en als ze het doen van wat er gaat gebeuren. Want ze zullen dat natuurlijk hartstikke goed monitoren. Mm -hmm. Van of mensen nog wel eh, nog gaan doorklikken en hoe ja. vaak ze dat doen en zo. Uh, en misschien hebben ze dat al gedaan. Uh. Ja, maar wat dat betreft is Google Net Carrier IQ. Die uh, locht echt ja. iedere keystrook en iedere Ieder, muisbeweging ja. wordt echt gelogd hoor. Maak je yeah. daar maar niet druk om. Nee, uh, ik maak me ook helemaal niet druk om. Uh, alles is goed van Google. Oh, nee, nee, ik bedoel gewoon dat ze het doen. <laughs> dat je er druk om maakt, moet je zelf weten. Maar dat, ga, dat doen ze echt wel, hoor. Wat andere mensen ook beweren. Hé, hey, ja. even snel een kort vraagje. Hè. Je hebt die notificatie uh, in, in, in Google. Uh, uh -huh. hoe, hoe lang duurt het, denk je, voordat ze Gmail-notificaties uh, daarin toevoegen? Geen idee. Uh... Dat zou ik nou wel eens iets vinden wat, wat een goede integratie is voor dat ding, weet je wel? Mm -hmm. geef, me, weet... geef me een notificatie met een iets lichtblauw of wat even, een ander achterkleur, grondkleurtje. Mm -hmm. En doe me gewoon in die, in die notificatiestream die ik uh, kan openen. Hey, je hebt een nieuw e-mailtje van Brenda. Of hé, uh, hey, uh, weet ik veel, uh, dit en dat uh, e-mailtje. Ja. En, en hetzelfde geldt voor kalender en zo. Dus die ja. integratie, daar liggen nog wel wat kansen, wat mij betreft. Uh, ik ben, misschien komt dat ook, uh, het zal vast ook wel uh, door, door diverse mensen inderdaad uh, als feedback zijn gegeven. Uh, ja, om, dat dat om... doe jij actief, hè? Nou ja, actief. Uh, ik geef wel dingen door inderdaad. Uh, iemand had laatst ook een suggestie over van ja, die had ik niet zelf bedacht, maar ik, ik weet ook niet meer de naam van die persoon. Maar um, Dat als je bijvoorbeeld dan een mouse over doet over je kring, hè, uh, mm -hmm. uh, dat je dan een, bijvoorbeeld een soort van uh, uh, tag cloud zou zien of onderwerpen. Uh, blokje zou zien, zeg maar, van wat de onderwerpen zijn... die op dat moment dus in die kring besproken worden. Nou, oh dat heb, ja. Dat heb ik gelijk wel doorgestuurd, want dat vond ik wel een goeie. Eh? En dat vind ik een voorbeeld van een mouse over waar je wel wat aan hebt. Want dan zie je meteen van, oh ja, daar zitten toch wel interessante onderwerpen in. Dan wil ik wel naar doorklikken of meteen naar dat onderwerp doorklikken. Uh, dus dat soort zaken. Ja, eh, nee, maar, inderdaad. Ik had dat laatst doorgespeeld van... Um, als mensen die jou toevoegen, als je dan wilt bekijken naar een profiel, ja, dan moet je steeds op dat profiel, uh, linkje klikken. Hè. Of je moet rechts klikken en een nieuw tabblad openen. Of, maar ja, je wordt steeds weggeleid van je notificaties. Terwijl je eigenlijk snel eerst naar je notificaties heen wil. En dan uh, eventueel iemand zijn profiel bekijken. Alleen dat, dat is allemaal dat is een beetje onvriendelijk gedaan. Dus heb ik een suggestie gedaan van uh, is het niet mogelijk om in, dan in de mouse over meer informatie te geven over die persoon of u überhaupt zo'n profiel heeft ingevuld verder, uh, want uh, ja, ik weet niet, uh, wat ik meestal toch zie is veel mensen zonder foto, veel mensen zonder uh, omschrijving van wat ze doen, uh, ja, dat zijn allemaal mensen die ik al meteen niet terugvolg eigenlijk. Maar ja, als iemand er dan nog wel wat meer bij heeft staan, dan wil je hem verder bekijken. Maar dat gaat niet zo eenvoudig. Uh. Nee, nee, dat begrijp ik wel. Natuurlijk zijn en Dat soort dingen zijn natuurlijk nog heel veel stappen te nemen maar, voor Google. Ja, heel veel. Maar daar zit het, ik bedoel, ik blog dan voor Dutch Cowboys en ik doe het uh, nu. Voor de afgelopen week heb ik het niet gedaan en de week daarvoor ook niet. En vorige week ging het over de interessenetwerk versus sociaal netwerk. Mm -hmm. uh, want ik wilde toch wel op de grotere, duidende onderwerpen houden en niet iedere... Iedere feature usability tweak. Usability tweak of ja, zo, uh, die wordt geïntroduceerd uh, doorgeven. Want ja, dan je heel veel dingen zie je niet eens. Oké, uh, oké. Okay, okay. Maar, nee, maar ik vond het gewoon interessant om te horen dat jij wel ja. actief uh, feedback geeft. Want daar heb ik dus echt de kracht niet voor. Uh, <laughs> ik nee, heb Nee, maar Ik heb één favoriete Googler natuurlijk. Tim van der Rijt. Dat is onze grote ja. Google Plus vriend uit Nederland. Uh, die bij Google werkt. En kijk, als die ja. gozer eens een keer ergens vraagt, dan ben ik echt niet te beroerd om een antwoord daarop uh, te geven. Daar gaat het helemaal niet om. Ja. Maar ik ga niet zo'n formulier lopen invullen of zo. Daar begin ik gewoon <laughs> echt niet aan. Hey, maar vo voordat we eigenlijk richting de afsluiting gaan en ik jou nog vraag uh, van hè hey, want uh, jij hebt een beetje kijken op die tactiek van Google waar staan we over een jaar met Google Plus wil ik toch nog even een klein prikkelend onderwerpje naar voren brengen uh, of discussiepuntje um, want ik heb al een paar keer gezegd uh, van die 60.000 of in ieder geval was dat 60 miljoen leden zijn er 58 miljoen geeks mm -hmm. nou, dat zal natuurlijk wat overdreven zijn maar het is natuurlijk wel in eerste instantie heel erg voor uh, de uh, Technical-inclined mensen uh, yeah. uh, is het geweest. Technically-handicapped, uh, ja, nee. ja. Inclined, Pardon? wou ik zeggen. Ja, maar... nee. En, en uh, je, waar je normaal gesproken zou denken, dat wat je ziet op Facebook en op Twitter... om het toch maar weer even naar voren te brengen... dan krijg je al heel snel een groep mensen die in hun beschrijving uh, zeggen... ik ben social media manager... Uh, mm -hmm. of expert of whatever, uh, ja. entrepreneur, uh, social entrepreneur. Coach. Uh, ja. uh, zo heb je nog wel een paar van die nietzeggende titels. Uh, mm -hmm. en dat, dat staat zie... bij mijzelf eigenlijk. <laughs> ja, verandert maar gauw, want ik heb er echt een broertje dood aan. Nee, nee, maar wat ik wel ik even wou zeggen is, van, ik vind het heel erg opvallend dat je op Google+, Plus juist die bovenlaag, zeg maar, de mm -hmm. mensen die zichzelf zo heel graag op die manier zouden omschrijven, die dat heel erg actief ook doen op andere netwerken... die zie je niet zo heel erg veel terug op Google+. Je ziet die laag mm -hmm. daaronder. Mensen die het wel heel erg leuk vinden om iets interessants over, over communicatie... Mm -hmm. of sociale netwerken met elkaar te delen. Hè. Ik bedoel, het is niet zo dat iedereen die wat te zeggen heeft... over, uh, over sociale netwerken of zo'n domme lul is. Het gaat erom dat er soms gewoon mensen zijn... die zichzelf mm -hmm. een beetje te interessant vinden. Maar ja. die zie je veel minder terug, vind mm -hmm. ik, of lijkt mij, op Google+. Dan dat, dat, dan dat ik had verwacht, zeg maar. Mm -hmm. en ja. Dat is, was eigenlijk dus wat ik zeg, hè? Beetje de prikkelende, een beetje een prikkelend mm -hmm. onderwerp, zodat mensen volgende week weer luisteren ja. of, of boze reacties hebben gekregen van ja. allemaal SEO-experts en weet ja. niet, allemaal wat voor mensen. Uh, ja. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Want herken je dat een beetje? Dat herken ik wel. En ik moet ook zeggen: van uh, ik weet toen ik net op Google Plus kwam, toen kwamen er al meteen een aantal suggesties uit Google Plus rollen uh, bij je kringen. Daar heb je ook zo'n ding uh, van uh, suggested users, uh, had je al meteen in het begin. En daar stond: ja. De Scobals, de Chris Brogans en dat Ja, en, noem maar op. Maar ook van Nederland uh, onder andere. Uh, en dan dacht ik: van ja, dat zijn weer de usual suspects. En, uh, ja. en die ken ik wel. Uh, hartstikke goede, aardige mensen, weet ik veel. Maar ik wist al dat, ze, dat, dat ik die wel kon gaan volgen, maar dat was niet. Uh, dat, dat, ja, um, omdat iemand ze, dat is, betekent niet automatisch dat ze ook uh, heel veel te melden hebben of zo. Nee, precies. En um, ja, ik vind het ook wel. Ik zie ook inderdaad dat. Uh, dat, dat uh, een aantal ben ik toch gaan volgen, zeg maar. Gewoon, je, kunt, je, kunt er, je kunt er gewoon heel veel toevoegen. Ja. Ik, had ze, ik had ze ingedeeld in de kring uh, suggestiegoeroes. Ja, nice. uh, uh, en en ja, daar, daar keek ik dan toch regelmatig in of er iets te melden was. En op een gegeven moment, uh, na drie maanden of zo, dacht ik van, nou, ik ben daar, mee, daar wel klaar mee. Ik heb er een paar uh, echt toegevoegd en de rest uh, allemaal uh, gewoon verwijderd. Ja, um, ja, nee, nee, maar dat, dat, dat soort dingen, dat is het natuurlijk allemaal wel. Eens. Nee, maar... Uh, maar dus, ik bedoel, je ziet dus, dat, waarom heb je ze verwijderd? Omdat ze dus helemaal niks deden. Zo precies, dat, actief, dat is wat ik bedoel. Hè? Uh, en, en de dingen die er werden gemeld, daarvan dacht ik van, ja... Uh, ja uh, nee, niet, niet, niet interessant, zeg maar. En je hebt gelijk, er zit dus... Uh, een, een andere laag mensen, zeg maar, die is heel actief en die is heel erg bezig met het delen van allerlei dingen. En niet alleen maar over Google+, maar over... Ja, maar van... noem een Peter MC Klein of zo, of CM ja. Klein of... Uh... Uh, Geraads, uh, maar ook een Tom Fout, uh, een Marineel Bijmond, uh, onder andere die mensen die reageren op dit formulier als een Irving Drummond uh, Erik Rijsdam... Uh, uh, nou ja, noemen allerlei mensen maar gewoon op. Die ook niet per se iets met social media echt doen, maar wel daar veel mee te maken hebben. Maar ook bijvoorbeeld uh, Robert Defilet of een Annemarie Hut. Ja, en He? dat is precies wat ik bedoelde eigenlijk, want uh, dat uh, voorbeeld of uh, de, de, het punt is, het gaat niet op voor de Amerikanen hoor, want die, die hebben inderdaad zo'n zo Danny Sullivan, Robert Schobel, ja. Chris Brogan en zo. Ja. Maar dat, zijn, dat is weer een ander type dat expert is, dan dat we in Nederland hebben. Uh, dat is een in hele andere Alexander Klupping en dat soort vogels. Ja. ja, nou uh, ja, daar noem je iemand van. Ja, uh, niks tegen Alexander Klupping, maar hij heeft heel veel volgers. Uh, maar ik heb dan een paar dingetjes gezien. En dan denk ik van, ja, nou ja, daar heb ik niks aan. Ik vind het uh, niet leuk en ik vind het niet, ook niet nuttig. Dus ja, uh, wat moet ik daarmee? Ja, precies. En dat is eigenlijk mijn vraag. En, uh, uh, ik bedoel niet per se Alexander Al oh, Valt hij er waarschijnlijk toch wel onder. En ik zou verder ook geen persoonlijke namen noemen. Hm. Wat mij heel erg opvalt... Noem is... man en paard, Sam. In ja, nee, de hele uh, lijst. Sint en zijn uh, vrienden. Ja. Uh, nee, nee, maar waar het om gaat hey. is dat... dat, dat, dat dus wat mij betreft wel opvallend is, doordat Google+, die geeft je wat andere tools om te discussiëren. Hè. Je hebt een langere... Uh, mm -hmm. je, je hebt geen postlimit, zeg maar. Je mag zo, zo, zo, zo uitgebreid reageren als je wil. Ja. Andere mensen kunnen dat omhoog en omlaag stemmen. Of in mm -hmm. ieder geval, als je niet stemt, is het hè, ja. omhoog stemmen, zeg maar. Mm -hmm. Dat soort dingen. En daardoor viel het mij op. Want al die namen die we net noemden, die zou ik niet allemaal... Per se omschrijven als social media expert. Tom doet zijn nee. eigen ding, Erik doet hm. zijn eigen ding, Anne-Marie doet haar ja. eigen ding. Al die hm. mensen doen hun eigen ding, maar vinden het leuk om, omdat hm. ze gedeelde interesse hebben, om daarover ja. te praten. Terwijl je ja. die mensen die je ziet, die zich heel erg profileren, als van ik geef hm. me een coaching en een training, en uh, ja. dan zie je weer een of andere update op Google voorbij komen van nou, ben onderweg naar Kruiswagen uh, Coopers. Uh, en, uh, ja, ja, ja, ja. Maar ja. Reed echt serieus. <laughs> uh, noem eens gewoon, uh, noem eens een ja. van die types die een post uh, doet en ook dat. Daadwerkelijk de discussie aan durft te gaan ja. als iemand zegt van ja, het is leuk dat jij zegt dat, uh, dat, dat, dat weet ik veel, 68% van de mensen hun aankoop van hun Nike-schoenen laten afhangen van hun Twitter-vrienden. Maar hoe kom je daar echt op? Wat is dat ja. voor onzin en, en dat zo, soort dingen ja. bedoel ik. Ja, ja. Nee, en, en, maar wat nog erger is, uh, kijk, aan de, en dat is precies het probleem ook met die posts. Ja, ik, ik noem geen namen, maar ik zeg nu gewoon een, een algemeen voorbeeld... zeg maar van uh, dat er een post komt inderdaad van ja, 68% uh, koopt een Nike-schoenen... omdat iedereen op Twitter dat zegt. Mm -hmm. Dan denk ik van, ja, en? Wat moet ik daarop gaan zeggen? Van, nou, top. Ik bedoel, ik kan daar niet over praten. Kan jij daar iets, over, iets zinnigs over zeggen verder? Nou, bedoel, uh, het enige zinnige de, wat ik daarover kan zeggen is dat dus kennelijk die social media experts die we eigenlijk een beetje kennen... van de, van de Twitter-platform, heel erg gewend zijn... aan een senders-platform waar ze gewoon hun eigen open deuren kunnen intrappen... en dat mm -hmm. soort statistische berichtjes kunnen delen... zonder dat ze daar echte uh, reacties ja. op krijgen. Want je kan op Twitter namelijk altijd zeggen... van oeps, oh, ik heb je Replay niet gezien... we krijgen zoveel. Yeah. En, en Facebook gebruik ik alleen <laughs> voor vrienden en familie. Ja. Dus, dus die hebben nooit... Die zijn, ja, die ja. zijn supergoed in, uh, in sociale ja. netwerken. LinkedIn, dat, dat verbindt iedereen... maar er heeft niemand verder. Ja, er zijn natuurlijk vijf mensen die die groepen gebruiken. Maar voor de rest valt het ja. ook allemaal wel wat mee. Dus die, die social media experts tot nu toe... die hebben alleen nog maar ervaring met platformen waar ze de zender zijn. En ja. waar ze heel makkelijk onder een echte reactie uitkomen. En ja. Google Plus is dus eigenlijk het netwerk wat dat juist ah, ja. makkelijk afstraft, zeg maar. Ja. En daardoor wou ik dus zeggen van, dat valt me heel erg op. Dat ik het ja. veel eh, leuker vind dat ik, hè, noem ze ja. allemaal nog maar een keer... Erik, Tom, Annemarie, euh, Robert, allemaal... Patrick Mackay, allemaal hartstikke leuk. Omdat dat mensen zijn die ook nog iets anders doen dan, ja. dan, dan, dan zeggen van, oh, ik ben uh, Twitter-expert en uh, mm -hmm. uh, la Dus, maar dat was inderdaad een beetje... Uh... <laughs> maar dat is ook het mooie, inderdaad, met die dingen van, uh, van die presentatie, van die Hives-cijfers, zeg maar, waarbij dan ook nog eventjes, hè, uh, hoe heet het, bureau, insights of zoiets... Mm -hmm. Dat plaatsen we wel in een Google Doc of wat dan ook. Maar van ja, er zijn 1 miljoen Google Plus gebruikers. Uh, en, uh, maar dat is dan een onderzoek onder duizend man, zeg maar. Nou ja, ik bedoel, daar zal vast wel een statistische methode achter zitten. Maar ja, dat is wel een hele bouwde uitspraak. Uh, uh, en het dat leuke het is inderdaad... is onzin zelfs. Ja. Uh, <laughs> op Google Plus zegt iedereen dan gelijk van nou... Uh, of iedereen, maar zeggen meerdere mensen van ja, wat zijn, wat zijn dit voor rare... Uh, methodes zeg maar en wat is dit voor vreemd uh, verhaaltje en dan kun je daar niet mee, uh, mee aankomen komen kakken zeg maar. Z zijn de Google Plusers een kritisch volkje? Ik denk het wel, ik, op de Google Plus borrel was er ook iemand die zei van nou het is toch een, uh, een moeilijk publiek en, uh, en dat is ook zo, maar ja. ik denk dat dat ook alleen maar goed is. Hey, even de afsluitende vraag voordat we de echt de outro gaan doen. Google Plus over een jaar, want we moeten er een eind aan breien. Wat, wat denk je, wat is die tactiek van Google? En wat zijn de eerste twee grote veranderingen van, joh, daar gaan we zien waar ze heen willen? Ik denk, uh, dat vind ik, de echte grote twee veranderingen, dat, uh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk eerder van dat het nu is, het, uh, alle belangrijke dingen zijn uitgerold. Uh, het zal er nu vooral zullen ze zich bezig gaan houden met uh, proberen nog meer gebruikers te trekken. Dus in Amerika hebben ze uh, bijvoorbeeld een tv-spotje gemaakt. Uh, Verschrikkelijk met... achterlijk slechte reclame. <laughs> ik heb hem niet gezien. Nou, dus, kijk uh, hem even terug als je dat ziet, dan denk je van Jezus, zo ingewikkeld is Google Plus nou ook weer niet. <laughs> nee, serieus, het oh ziet er echt ja. uit alsof het, als het Facebook in het kwadraat is. Het is niet oh, te begrijpen, God. die reclame. Ja. Nou ja, dat moeten ze dus niet doen, maar dat. Uh, daar zullen ze zich wel meer op gaan richten uh, en ik denk dat het gewoon de doelstelling is om uh, ja, volgend jaar rond de 200 miljoen gebruikers te hebben um, en, uh, en dat die dus uh, ook zeer intensief van de andere diensten van Google gebruik maken. Uh, dus dat dat de doelstelling is waar ze heen willen. Uh, dus 200 miljoen gebruikers en dat die gebruikers, uh, in, in, in, dan moet, nu moet ik even uh, een, een, een gooi doen zeg maar, maar dat die, die gebruikers uh, bijvoorbeeld minimaal uh, een, een uur per dag, uh, op, uh, op, of nee een uur, dat is wel heel erg overdreven, bijvoorbeeld een kwartier per dag op, op een uh, op Google site zitten, zeg maar. En, en heeft Google dit hele, ja, hoe zeg dat? Dit hele ding ondernomen om, om signalen te verzamelen, inderdaad gewoon voor hun zoekresultaten? Uh, of zit er nog een andere korte reden achter? Nee, niet, niet, niet alleen maar voor de zoekresultaten. Um, maar wat ik al net al zei, van ook voor het gebruiken, te promoten verder van hun uh, uh, andere diensten. Zoals uh, Gmail, Documents, uh, Calendar en dat soort zaken. Het is ook okay. gewoon een groot uithangbord voor Google als bedrijf. Oké, mm, oké. Okay, okay. Nou oké, okay. hartstikke top natuurlijk. Ik, ik, ik kan je goed volgen hoor in je, in je, in je voorspelling. Ik denk dat ik uh, toch wel graag, uh, even nu uh, op band wil hebben, dat ik denk dat die integratie uh, van verschillende notificaties op een gegeven moment gaat komen. Uh, mm -hmm. Ik denk dat dat wel dat gaat gebeuren. Wel... Calendar, ja. Gmail, dat soort handel. Dat we dat, dat mm -hmm. ik terugzien in zo'n notificatiebalk. Ik hoop echt dat ze daar geen drie verschillende kleuren en drie verschillende <laughs> vakjes voor gaan kiezen. Maar goed, dat zullen we vanzelf wel zien. Uh, wat Google Plus over een jaar is, dat is inderdaad: het zal wel wat groter zijn. En, uh, en, en dat soort dingen. In ieder geval mm -hmm. genoeg. Uh, Informatie om ooit nog eens een keer een podcast voor het over te maken. Volgende week in ieder geval niet, en die week daarna ook niet, en die na ook niet, want ik ben wel een klein beetje. Nog meer! Nee, Google maar Plus. zeg nou eerlijk, ben je niet een heel klein beetje moe van al dat Google Plus geetter en gebabbel? Uh, ik ben niet. Wat ik nog steeds vooral leuk vind, is uh, het praten over hoe je Google Plus kunt inzetten, zeg maar, van wat zijn nou precies uh, de regeltjes en de sociale aspecten eraan. want daar zijn mensen nog steeds over aan het discussiëren, dat vind ik erg mooi. Ja. Um, dat er nog 20.000 andere features uitgerold gaan worden, ja, dat, uh, dat weet ik nu wel, zeg maar. Uh, hè, de, ik weet niet of er als er nog een killer feature komt, dan vind ik dat heel interessant, maar dat er ergens een knopje verschoven wordt of zoiets, dat, uh, dat hoef, ik voor, uh, hoef ik niet meer te weten eigenlijk. Uh, Oké, okay. dus, uh, hey, volgende week. Volgende ja. week gaan we proberen iemand uit te nodigen. We, het we gaan voor... iemand uitnodigen, ja. Nou ja, we gaan iemand proberen aan de ja. lijn te krijgen, zeg maar. En uh, we hebben zo eens bedacht van laten we het eens een keer een beetje in het algemene vorm over Linux gaan hebben. Ja. En dus als je luistert, per ongeluk, naar deze podcast. En je hebt volgehouden tot aan dit eind. Uh, Hallo Hans, hallo Sebastiaan. Uh, mm. Jullie weten wie jullie zijn. Ja. Laat je horen. Mama, als je... dankjewel dat je hebt doorgeluisterd. <laughs> <laughs> nee, nee, dat zijn Linux mensen. Hans ja. Wolters en Sebastiaan Franke. Dat zijn de okay. Linux mensen in mijn stream. Uh, mm. Ik zou het heel erg leuk vinden als we volgende week dus inderdaad wat, daar wat over kunnen hebben. Even kijken wat verschillende aspecten uh, belichten. Als in uh, Linux uh, is al heel erg in ons leven aanwezig in de vorm van Android. Maar hoe zit dat nou uh, voor de mogelijkheden op je laptop en dat soort dingen. Mm. Of uh, je media player en dat soort dingen. Dus dat, dat wordt volgende week ons onderwerp. Dan gaan wij samen, als het goed is, met één of twee gasten, laten we het zomaar eventjes noemen, uh, het erover hebben. En wie weet veranderen het onderwerp nog wel. Uh, mm -hmm. Wij zullen deze podcast de link naar vooral delen via Google+. Uh, hij verschijnt ongetwijfeld op jouw persoonlijke blog en op mijn persoonlijke blog. Uh, ja. Ik denk dat in eerste instantie die verspreiding uh, vooral, vooral via Google+. gaat. En dan moeten we kijken of we in de loop van de komende tijd daar een aparte categorie voor mij op mijn website voor kunnen maken. Of een uh, ja. aparte website of wat dan ook. Dat moeten we allemaal nog een beetje uitvogelen. We ja. vinden het in ieder geval hartstikke leuk, denk ik, uh, dat je geluisterd hebt. Brennan vindt ja, vind het vind minder ik vind leuk. Ik vind, <laughs> ik vind het fantastisch. Als je tot dit moment gered hebt, dan ben je, dan ben je groot gewoon. Uh. Ja, bijna dus, uh, een uur. Dus ik probeer echt ja. serieus voordat dat ding die 60 minuten aantikt... Ja. ...probeer ik het uh, af te hebben. Dus ik vraag ja. aan jou van... Goh, Brendan, waar kunnen mensen jou vinden deze week? Of in ieder geval... Ze kunnen mij vinden op uh, Google+. Ze kunnen mij vinden hè, op tasing.blogspot.com. Op, uh, oh. op Twitter op uh, twitter.com/btasing. Uh, en op Facebook kun je mij ook vinden op als je zoekt op Brendan Tacing. Uh, en uh, daar zal gewoon uh, de vermelding staan naar deze podcast en uh, naar allerlei andere zaken waar ik me ook mee bezighoud. Onder andere en veelal Google Plus. En de Voice of Holland. En de Voice of Holland uiteraard. En ik heb ook nog een mooie foto-onderschriftwedstrijd. Uh, dus uh, kom allemaal naar Google Plus toe. Uh, dat zeg ik nu gewoon even tegen jou hoor. Want uh, ja, dat is oh, dus verder ah, wel in in interessant. Maar ik ga niet meer meedoen aan jouw Google Plus fotowedstrijding. Want ik zag nee. van, van de week <laughs> zo'n ranzige opmerking. Dat ik dacht van nou weet je wat. Ik ga dit gewoon dus never, never <laughs> nooit meer lezen. Ja, ik, ik ben Sam van .co, uh, ja. CEO. Ik ben te vinden op Google Plus onder de naam Sam Rijver. Facebook en zo, dat is voor vrienden en familie. Dus daar hoef ik ze niet <laughs> te kennen. En Twitter gebruik ik niet echt meer sinds de nee. laatste tijd. Dus, uh, tot, er, de op, dus uh, tot de volgende week. Tot de volgende week.